7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Den Haag bang voor verstoring van studentendemonstratie. Aantal autodiefstallen neemt toe. En Robin Haase uit Australian Open.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 Bij oudere auto's is vooral de Ford Escort gewild bij dieven. Vrachtwagens en motoren worden juist minder gestolen. Ongeveer 10 minder dan vorig jaar. In Tunesië worden alle tot nu toe verboden politieke partijen weer toegestaan. Dat heeft de overgangsregering besloten. Ook heeft de nieuwe regering bevolen dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten. En gaan scholen en universiteiten maandag weer open.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Het wordt allemaal minder voor de studenten... en vooral voor degenen die er te lang over doen. Daar protesteren ze vandaag tegen in Den Haag. Maar nou komen de berichten binnen dat dat wel eens uit de hand zou kunnen lopen. Sander Breur van de Landelijke Studentenvakbond, goedemorgen. Hele goede morgen. Wat weten jullie van die berichten? Nou, uh, vanuit de organisatie van de kenniscrisis heeft de gemeente ons verteld uh, dat er radicale groeperingen zijn die misschien onze uh, demonstratie willen beïnvloeden. Wij weten alleen niet wie, waarom en zelfs of zij het inderdaad gaan doen, want die informatie hebben wij niet. Er is bij uh, jullie niks binnengekomen? Uh, nee, de gemeente heeft gezegd, wij hebben die informatie, we moeten daarop reageren en wij nemen uh, deze uh, bedreiging Heel serieus. We hebben onze 400 man orderdienst heel netjes uh, paraat staan. Uh, alleen wij weten verder ook niet wat er gaat gebeuren. Nou, u weet niet of dat mm, linkse radicalen zijn of rechtse radicalen of iets heel anders. Nee, dat is het rare. Wij hebben geen grote. De gemeente heeft daar uh, signalen voor binnengekregen en geeft aan, wij moeten in ieder geval uh, er uh, klaar voor zijn. Nou, dat zijn wij. Wij zullen er alles aan doen om ordelijk te laten verlopen. Uh -huh. En wij hopen dat elke student daar uh, ook aan bijdraagt. Want u zegt, we hebben een, een orderdienst van 400 man en die werkt dan samen met de politie, neem ik aan? Ja, onze hoofdcoördinator van de ordendienst staat de hele dag lang in contact met de politie en ook voordat we ons... En zullen wij nog overleggen met de gemeente en de politie. Heeft het consequenties voor de demonstratie, voor het protest? Moeten jullie iets aanpassen? Nee, op dit moment hoeven wij uh, zowel tijden als programma geheel niet aan te passen. Dus alles gaat door zoals die stond. Uh, en wij hopen dan ook dat we vandaag een hele mooie demonstratie... voor het hoger onderwijs krijgen. Ja, ik kan me voorstellen dat je wel een beetje geschrokken bent van deze berichten. Ja, zeker. Zeker als je uh, nou, al twee maanden bezig bent... gisteren voor het laatste het 40 pagina uh, het programma hebt doorgenomen... Alle vrijwilligers hebben staan en dat je dan vannacht door de burgemeester wordt opgebeld, dat er zulke uh, dingen zijn, ja, daar schrik je echt ja, van. Als je u bent, bent vannacht echt gebeld hierover? Ja, wij zijn vannacht ook door de burgemeester gebeld om ons meteen op de hoogte te stellen. En dat is wel fijn, zowel met de politie als met bijvoorbeeld de NS uh, hebben wij heel veel contact. Maakt daarom... de burgemeester een bezorgde indruk of niet? Uh, nou ja, dat zij de, uh, deze signalen zo serieus namen... om inderdaad meteen al een persbericht te verschijnen... dat liet wel duidelijk zijn dat ze heel serieus nemen. Ja. vreest u nou ook afzeggingen? Want uh, er lopen ook uh, heel veel hoogleraren mee, hè? professoren in, in Toga. Die, die gaan wel komen? Uh, ja, de professoren in Toga zullen in de ochtend zijn uh, tussen tien uh, en twaalf. Uh, en onze grote studentendemonstratie zal pas om 1 uur beginnen. Uh, dus wij verwachten op dit moment nog geheel geen afmeldingen. Oké. Okay. Zeg, nou is er ook nog wat anders aan de hand. Gedoe met meneer Roemer van de SP. Wat is dat nou? <laughs> ja, dat is een beetje raar. Want uh, de SP zal spreken op onze manifestatie, net zoals uh, vijf andere partijen. Uh, alleen wat de SP niet wilde is in ons onderwijsdebat. Het onderwijsdebat met een CDA'er, een VVD'er, GroenLinks'er en een SP'er. Ja. Um, en uh, dat was een probleem, want wij vinden het debat... Wat het allerbelangrijkste, de SP heeft een andere mening op bijvoorbeeld de studiefinanciering als de andere partijen. Uh, dus wij vonden, daar moeten zij in staan. Okay. Nou, en daar wilde Emiel Roemer niet En dat vinden wij jammer. Nou, um, we zullen zien hoe het vandaag allemaal loopt, meneer Breuer. Ja, wij hebben er heel erg veel zin in en zijn er klaar voor. Sander Breuer van de Landelijke Studentenvakbond. dank dat u ons even te woord wilde staan zo vroeg. In ja, geen probleem. <laughs> Tien over zeven, dit is het NOS Radio 1 Journaal. In Wit-Rusland kijkt niemand er nog van op. Alexander Lukashenko is voor de vierde keer tot president gekozen. Een oppositie voeren, dat is onmogelijk in Wit-Rusland. Politieke tegenstanders en demonstranten worden opgepakt. Internationale waarnemers spreken er schande van. Maar in minst wordt Lukashenko straks gewoon weer beëdigd. Voor de vierde keer. Correspondent Kisha Hekster. Kisha, het is de grote dag voor Lukashenko. Alweer een grote dag voor hem. Hij is al een beetje aangewend. Is Minsk er ook helemaal klaar voor? Ja hoor, gisteren die zag ik daar hoe de cameraploegen langs de route opgesteld werden. Hoe de vlaggen gehezen werden. Hoe muziekkorps al aan het oefenen waren. En uh, dat allemaal om er weer een groot feest van te maken inderdaad. De beediging van Alexander Lukashenko vanmiddag vooral weer een nieuwe termijn. Want hij is al aan de macht sinds 1994. Maar ik kan me voorstellen dat het, Kisha, um, je ook een feest voor de bühne is. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen blij is op dit moment. Nee, natuurlijk. Dat geldt vooral voor de meer dan dertig arrestanten... die al een maand vastzitten op beschuldiging van het aanzetten tot rellen. Die 19 december, na afloop van de presidentsverkiezingen... toen tienduizenden mensen de straat op gingen, De ME greep toen heel hard in. En onder de dertig mensen die nu nog vastzitten... en die voor 15 jaar de gevangenis in kunnen gaan... op beschuldiging van het aanzetten van die rellen... zitten meerdere oppositie-presidentskandidaten. Voor hun is er natuurlijk... Uh, niks om vrolijk over te zijn vandaag. En ook voor de mensen die niet vastzitten, maar het wel uh, oneens zijn met Lukashenko, is het alles behalve een feestje in Wit-Rusland. Want er hangt echt een sfeer van angst en intimidatie. En uh, de geheime dienst die daar nog steeds de KGB heet, die lijkt wel carte blanche te hebben gekregen. En uh, ik kan een klein voorbeeld geven. Ik was woensdagavond bij een solidariteitsactie met de gevangenen. En in eerste instantie liet de politie dat toe. Maar het viel me toen al op dat er heel veel KGB'ers in Burger... de boel in de gaten houden. En dat doen ze nogal uh, openlijk. Ze hebben oortjes in of walkie-talkies bij zich. Ze zijn dan ook uh, acties aan het filmen. Mm -hmm. En na afloop van de actie, toen uh, alle journalisten weg waren... toen werden er 22 mensen alsnog gearresteerd. En de volgende dag werd een deel daarvan voorgeleid voor de rechtbank. En daar zag ik een aantal van diezelfde KGB'ers, maar nu als burger... getuigen tegen mm. de arrestanten. Dus dat is wel handig natuurlijk. En, en mm. de moeder van een van die arrestanten... die vroeg naar de namen van deze zogenaamde getuigen. En die kreeg toen van de rechter te horen dat ze haar mond moest houden... of anders zelf ook gearresteerd zou worden. En het is misschien maar een klein voorbeeld... maar wel tekenend, denk ik, voor de echt totale repressie van de oppositie... die nu in Wit-Rusland aan de gang is. Ik zou zeggen, je kunt helemaal niet vrij demonstreren, protesteren in, uh, in het land... Oh, absoluut niet absoluut niet nee hmm. zeg Kees ja die oppositie die letterlijk in de hoek zit waar de klappen vallen krijgt hij een beetje buitenlandse steun bijvoorbeeld uit Europa ja, Europa uh, probeert de oppositie te steunen. Er komen in vanda vandaag bijvoorbeeld ook geen vertegenwoordigers naar de installatie van Lukashenko. Die laten uit protest allemaal verstek gaan. En uh, Europa beslist later deze maand ook over sancties. Er wordt gesproken over het weigeren van visa van, uh, voor Europa, voor Lukashenko en de mensen om hem heen. Het bevriezen van uh, tegoede, maar ook uh, minder voor de hand liggende dingen. Ik heb bijvoorbeeld gehoord dat er gedacht wordt uh, aan het voorstellen dat Wit-Rusland niet meer mee mag doen aan het. Songfestival, zelfs het afpakken van het WK ijshockey 2014 in Minsk komt aan de orde en dat zal Lukashenko niet leuk vinden, want hij is zelf een groot ijshockeyfan. De sport enorm populair in het land. Maar goed, Lukashenko die heeft gisteren zelf ook al gereageerd op die mogelijke sancties, gezegd dat Wit-Rusland keihard zal optreden tegen de landen die die sancties dan willen gaan nemen. Hoe ze dat Gaan doen weet, weet ik niet, maar dat is in ieder geval uh, dreigende taal uit Minsk. En er is in het land ook heel veel propaganda waarin het buitenland en dan vooral Duitsland en Polen beschuldigd worden uit te zijn op een staatsgreep en op het kapotmaken van het land. Nou, Alexander Lukashenko kan wel wat vrienden gebruiken, kan ik me zo voorstellen, Kieser, Heeft hij ergens ter wereld nog uh, mensen zitten die, die hem wel steunen? Er zijn wel een aantal regimes die felicitaties hebben overgebracht aan Lukashenko. Maar vooral in Rusland natuurlijk hebben ze Lukashenko nog niet helemaal laten vallen. En daarin heeft hij een heel machtige vriend, Rusland. Het is niet zo dat de Russen blij met hem zijn trouwens. Want ook zij zien wel in dat hij wel erg autoritair is. Maar ze hebben geen alternatief, de Russen. Want de oppositie, de Wit-Russische oppositie... die is voor, voor zover ze niet in de gevangenis zitten overigens... heel verdeeld over het algemeen voorstander... Van aansluiting van Wit-Rusland bij Europa. En daar zitten de Russen natuurlijk helemaal niet op te wachten. Dus de liefde tussen de Russen en de Wit-Russen, dat is vooral een liefde die uh, vooral bestaat bij gebrek aan beter op dit moment. Oké, Tisha Hexer, dankjewel. Wilt u niet naar het Maliveld om te demonstreren? Misschien te gevaarlijk vanwege de dreiging, of gewoon te ouderwets. Zo op een veld gaan staan en roepen met een laken beschilderd. Dan kun je ook digitaal protesteren. U hoort zo hoe dat gaat. Eerste verkeersinformatie. Juranden van der Velden bij de AWB met een wel heel rustige ochtendspits. Ja, dat gaat best de goede kant op, Marcel. Het enige wat nu opvalt is een aanrijding: is er geweest bij Rotterdam op de A15, Europort richting Rotterdam. Bij het knooppunt Benelux zijn twee rijstroken dichter. staat tussen Spijkenissen en en het knopend 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Kwart over zeven is het. We gaan nog even terug naar de studentendemonstraties van vandaag op het Malieveld. Um, ja, de eerste rel is al een feit. U hoort dat al eventjes. Emiel Roemer van de SP is boos. Hij mag de protesterende studenten niet toespreken. En zijn collega's Cohen en Pechtold mogen dat wel van de organisatie. Meneer Roemer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er nou aan de hand? Zou ik bijna zeggen, maar eh, ik had me gemeld, al ruimschoots van tevoren, dat ik zelf als fractievoorzitter aanwezig zou zijn. En eh, Zeker toen ik hoorde dat Bechtold en Cohen er ook waren en zouden spreken, zei ik van nou, daar sluit ik nou graag bij aan. En u had ook al een speech klaar liggen? Nou, eh, je, je, je weet inmiddels wel wat er allemaal aan de hand is en wat er speelt. Dus eh, eh, ja, dan weet je wel wat je wil gaan zeggen. Maar het ging mij vooral om een steunbetuiging, want er is nog wat nodig aan de hand en de, ja, het studeren wordt uh, studenten behoorlijk lastig gemaakt als het alleen maar duurder wordt. En wij, ja, wij, wij ondersteunen die acties al uh, geruime tijd. Ja. Dus dat was voor mij een hele logische stap dat ik zei van nou ik kom zelf en ik wil graag uh, zelf ook in steunbetuiging uitspreken. Dus u was stom verbaasd toen u hoorde dat uw collega's wel mochten en u niet? Ja, dat slaat nee. eigenlijk helemaal nergens op. Dan hmm. nou krijgt u ook steun van uw uh, SP-collega Harry van Bommel Als ik zijn tweet... Er Even bijpak, dan lees ik. Even kijken, gisteravond twitterde hij dat. Roemer heeft spreekverbod van LSVB en ISO, dat is die andere organisatie. Wat een rechtse korpsballenclub is. Nou, dat is niet mis. Uh, nee, dat, uh, dat geeft wel aan dat, uh, dat die verbazingen uh, bij mijn collega's... Uh, misschien nog wel heftiger waren dan bij mij. Hm. Ja. Ook, ook aan de telefoon zo'n rechtse korpsbal. Guy Hendricks van het Interstedelijk Studentenoverleg. Goedemorgen introductie, hallo, ja. goedemorgen. <laughs> nou, dan staat u, met u gelijk neergezet, zoals we dat noemen. Wat vindt u van, uh, van dit conflict? Uh, ja, ik moet vooropstellen dat ik het wel heel erg betreur dat het zich zo ontwikkelt. Uh, ja, wat, wat, uh, wat, wat, ik, wat ik eigenlijk als eerst wil zeggen, is dat ik, uh, ik weet niet of maar Oemer zich dat... Herinnerd, maar afgelopen zomer is er ook nog een klein protest geweest met een aantal jongere organisaties. En uh, daar is hij op het uh, enigste jaarlijkse barbecue. En daar heb ik heel even kort met hem gesproken. En daar heeft hij me geadviseerd om als we nog een keer een protest doen. Dat met zoveel mogelijk partijen te doen. En uh, dat hebben we gedaan. We hebben geluisterd. En met 23 jongere organisaties ja. hebben we dit protest uh, uiteindelijk gesteund en uh, er neergezet. Dus ja. dat. Um, dat, dat, dat geeft wel aan dat er alles eerder geluisterd is, natuurlijk. Ja, meneer Roemer mag niet meedoen. Nee. Um, nou ja, niet meedoen. Kijk, de SP is, uh, is aanwezig. En we hebben een keuze gemaakt dat we van elke partij uh, één persoon aan het woord laten. En in het debat zit Jasper van Dijk. En um, ja, zodoende is er, even, is er nu geen plek meer voor uh, Emil Roemer. Ja. Meneer Roemer? Wat vindt u voor dat argument? Nee, dat is, uh, dat is echt heel erg jammer. Toen we hoorden hoe het programma eruit zag, toen hebben we gezegd van uh, ik kom als fractievoorzitter zelf. Dus we uh, wisselen dat maar in. We gaan niet aan het debat mee doen, Maar ik wil graag een steunbetuiging uh, op het podium met Cohen uh, en Paxot uitspreken. Ja. En het lijkt mij als de fractievoorzitter zelf komt, dat je dat uh, onmacht, nee, daar blij mee bent. Ik bedoel, wij, gaan, uh, wij ondersteunen van begin af aan alle acties die er waren... De eisenpakketten die de studenten stellen, die ondersteunen we. Ik zeg, twee minuten steunverk steunverklaring, meer is niet nodig. En dan zo uh, blijven weigeren, dan krijg je inderdaad daar een ruil omheen. Want ik snap heel goed dat mensen bij mijn fractie zeggen, ja, dit slaat nergens op. En dat is zonde, want het leidt af van waar het over moet gaan vandaag. Ik ja. kom daar voor de studenten en voor de inhoud en voor uh, studeren in Nederland voor de komende jaren. Nou, meneer Hendricks, is het echt niet meer te veranderen? Het is in beton gegoten volgens mij, of niet? Nou, wat wij, wat wij, wat wij heel erg graag nastreven is dat we het uh, uh, niet links, niet rechts, maar gewoon echt vanuit alle studenten maken. Mm. En dat is ook te zien dat vrij, vrijwel alle jongere organisaties van links tot rechts het ook steunen. Uh, de politiek jongere organisaties. En ja, goed. Uh, zoals ik zeg, van, er is een plekje gewoon voor SB. En uh, het zou een beetje vreemd zijn om één partij twee keer aan het woord te laten. Mm. Dus nee? dat plekje wordt opgevuld door Jasper van Dijk. Ja, meneer Roemer, um, eventjes. U zegt het zelf al. Hè, dit leidt af van waar het om gaat. Ja. En we zouden zelfs uh, kunnen gaan denken dat er een strijd is losgebarsten om wie de echte oppositieleider is. Nee, nee, absoluut niet. Ik heb zeg dit. Het, het is ontzettend belangrijk dat heel veel mensen naar de komen vandaag. Um, er worden maatregelen genomen die het studeren voor heel veel jongeren moeilijk maakt, veel te duur maakt. En daar kunnen wij in Nederland totaal niks over hebben. Het enige waar het om gaat is dat zo massaal mogelijk Nederland laat weten dat de maatregelen van dit kabinet voor, uh, voor studenten dat die echt onacceptabel zijn. En dat wil ik te komen zeggen en daar moet het over gaan en voor de rest nergens over. Maar meneer Roemer, Marcel heeft natuurlijk wel een punt. U wilt daar gewoon graag met uh, uh, uw vrienden uh, van D66... Nou, wij trekken in deze... En de P van de uh, oude podium staan. Zeker, en het zou goed zijn als, uh, uh, als juist de medestanders, als de fractievoorzitters daar zelf heen gaan, dat je die daar een kans geeft. Kijk, als je daar, nou weet ik wat vraagt, ik zei een steunbetuiging van twee minuten, nou op een demonstratie van bijna twee uur, dan moet je het toch wel heel raar vinden. Dus ja. uh, daar moet het om gaan, en ik zal er, uh, hoe dan ook, ik zal er zijn uh, vandaag, want het is veel te belangrijk. Oké, okay, nou, uh, meneer Hendricks, het uh, uh, uh, uh, uh, uh, blijft hierbij, neem ik aan, of gaat u toch nog even erover nadenken? Nou ja, kijk, uh, wat, wat, het enige wat kan is uh, dat, uh, dat uh, Emil Roemer het plekje van Jasper van Dijk inneemt. Dan, uh, ja, oké, okay, dus dan alleen toch dat, de dat debat. Ja. Nou, uh, meneer Roemer, succes met het debat dan bij deze. En <laughs> Guy Hendricks, succes met de demonstraties vandaag van het Interstedelijk studenten. Dank u wel. Gewoon een zeepkist meenemen naar het Malieveld, meneer Roemer. Dan gaan we naar Mark Robin Visser. Gaat het ook al over de studentenprotesten. Maar hij is in Delft bij een van die honderden hoogleraren. U hoort het straks, die gaan om tien uur in Den Haag zich al presenteren. En uh, Mark Robin, jouw hoogleraar gaat wel, hè, ondanks de dreiging. Ja, hij gaat wel. We moeten een beetje op tijd vertrekken... want zijn toga die hangt op de universiteit in, in Delft. En we zijn nu nog bij Tim van der Haag thuis. Decaan aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen... en hoogleraar Reactor Fysica. Wat merkt u nou op uw afdeling, op uw faculteit... van de bezuinigingen en de plannen? Ja, de, het is eigenlijk raar dat die bezuinigingen die afgekondigd zijn... en die we al uh, lang over ons heen krijgen de afgelopen jaren... staan eigenlijk haaks op de ambities van, van de overheid. En die ambities onderschrijven wij wel... Uh, dat Nederland in de top vijf van de kenniseconomieën terecht zou moeten komen. Wat er nu gebeurd is, steeds minder geld uh, voor de universiteiten... om überhaupt de vaste medewerkers te betalen en de kosten van de gebouwen te dekken. En ook veel minder geld uh, voor onderzoek. Want wij leiden onderzoekers op uh, in Delft... En dat merken we al, al jaren. En dat zie je doordat dan wetenschappers, topwetenschappers... zich bezighouden met het schrijven van voorstellen... met een zeer kleine slaagkans, in plaats van met het doen van wetenschappelijk onderzoek... en opleiden van, van studenten en onderzoekers. Dus ze zijn eigenlijk met de verkeerde dingen bezig. En deze onlangs afgekondigde maatregelen... Dus het, het, het afschaffen van het gebruik van de aardgasbaten voor wetenschappelijk onderzoek. Geen geld van de aardgasopbrengsten naar wetenschappelijk ja. onderzoek. En dat is nu voorbij? Dat is voorbij. Er zijn dus veel minder kansen voor ons om, om daar geld uit te putten. En op die manier onderzoekers op te leiden. Die dan hun weg vinden in de industrie uiteindelijk. En een tweede maatregel waar we het steeds over hebben. De beboeting van studenten en van de onderwijsinstellingen bij, bij lang studeren. En wij onderschrijven dat dat een probleem is. De studieduur is te lang. Dat moet, daar moeten we wat aan doen. Dat moet beter worden. Het studierendement is te laag. Maar een boete uitdelen werkt echt averechts. Dat schrikt studenten af. Juist in de richtingen Die als, als wat, wat, wat moeilijker worden ervaren door studenten. En daar hebben we juist de ingenieurs nodig. Dus studenten zullen eerder kiezen voor makkelijke studies waar weinig risico is om een boete te krijgen. Dus wat je moet doen, is je moet eens kijken... hoe kunnen we nou dat, dat onderwijsaanbod van de universiteiten beter maken... beter laten aansluiten op de behoeften van studenten. Het blijkt zo te zijn dat uh, een, een integraal college... Uh, 200, 300, 400 studenten in de zaal... dat werkte 20 jaar geleden wel en nu niet meer. Uh, mijn kinderen zijn anders dan toen ik zelf uh, in die leeftijd had. Uh, de spanningsboog is veel korter, het moet allemaal flitsend... het moet snel en het moet vooral heel erg eh, toegespitst op de behoefte van die ene persoon. Dat betekent gewoon dat je veel meer tijd met een student bezig bent. Dat is prima, dat doen we graag, en dat is ons vak. Maar dat betekent wel dat je meer mensen nodig hebt. Je kunt niet in één keer 200 studenten tegelijk bedienen... op een efficiënte manier. U bent decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Hoe ziet u de toekomst van die faculteit? Nou, dit is bijzonder zorgelijk eh, wat er nu over ons heen komt. Vandaar dat we vandaag zo'n heel speciale dag hebben. Het is echt nog nooit eerder gebeurd dat, dat hoogleraren gaan staken... want dat is het een feit, we gaan demonstreren. En zeker niet eh, zo massaal als nu. Alle universiteiten hebben zich daarbij bij aangesloten. En wij maken ons echt grote zorgen over de toekomst van Nederland. Het gaat niet alleen onszelf aan, onze mogelijkheden om studenten aan te trekken... maar het gaat daarna ook de toekomst van Nederland aan. Eh, wij zullen dus op een gegeven moment studenten echt moeten gaan weigeren. Nu is het zo, een middelbare scholier met het juiste profiel... en met zijn eindexamen gehaald en als hij zijn collegegeld betaalt... dan is hij welkom. Mag je colleges volgen mag je examen doen. Zolang als hij blijft betalen, is hij welkom. Ik denk dat, dat, dat ook dat anders moet. Ik denk dat wij moeten gaan selecteren... welke studenten zijn nu echt geschikt voor een bepaalde opleiding. En wij zullen ook die doorloop van die studies beter moeten monitoren... en terugkoppeling moeten geven aan studenten. Van, gaat het wel de goede kant uit met jou? Gaat het wel snel genoeg? En is het wel de studie die bij jou past? Uh, is die faculteit van u er nog over tien jaar? Die is er wel, denk ik. Maar uh, uitgekleed. Maar ja, dat, dat risico is er wel. Wij gaan naar Delft uh, kijken of uw toga er nog hangt. Dat gaan we zeker doen. Tot later. Maar Robin Visser in Delft dus maakt zich ook op, op voor de studentenprotesten. Nou, voor uh, mensen die niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn... bij die grote protestmanifestatie tegen de hobbeheffing in Den Haag. Want zo is dat gaan heten. Um, maar toch een stem willen laten horen op het Malieveld. Dan uh, kunnen ze dat digitaal doen. Digitaal meedemonstreren. We hebben contact met Jeroen Thijs, lid van het kenniscrisisbestuur... organisator van deze digitale demonstratie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het in zijn werk? Ik heb hier de site voor me: pixelprotest.org. Wat is de bedoeling? De, nou, de bedoeling is: kijk, op het moment dat we willen dat zoveel mogelijk studenten de mogelijkheid hebben om vandaag hun stem te laten horen. Helaas is het zo dat uh, vandaag heel veel studenten de dames hebben. En het is begrijpelijk dat uh, mensen natuurlijk, vooral in deze tijden waarin je zo snel moet afstuderen, toch je de dames gaan maken. Daarom hebben wij gezocht naar een, een, een, een mogelijke oplossing... via de sociale media die tegenwoordig zeer leeft. En daar is het pisselprotest uh, uitgekomen. Ja, Nou sta ik erop. Wat moet ik nu doen? Stel dat ik mee wil doen. Uh, nou, als het goed is, staat er ergens rechtsbovenin uh, loop mee. Mm -hmm. Klik je klikken. erop, vul je je naam in en uh, volg je de instructies. Dan kan je jezelf nog een eigen spandoekje of een eigen bordje invullen. Uh, non, uh, of een van de standaardborden kiezen, geloof ik, hè? Lang studeren Inderdaad. is goed studeren. Marja, hoe lang heb jij gestudeerd? Red ons hoger onderwijs, on onze dagen zijn geteld. Ja, ja, en je kan zelf je eigen tekst verzinnen. Nou, zijn er veel uh, inmiddels. Ik, ik zit ook even te kijken. 888, mensen al. 26, komt er net een bij. Ja, Gaan er het, uh, uh, lopen. Uh, merk je dat ook met Malieveld ook? Uh, nou, op het Malieveld hebben we grote schermen uh, neergezet. Uh, zodat iedereen die zich ook digitaal uh, mee protesteert, uh, dus ook zichtbaar is op het Malieveld. Ja. En, uh, en ook in Den Haag Centraal staat een groot scherm waar het ook zichtbaar is. En wat gaat u vandaag nog meer doen uh, met nieuwe media om de manifestatie te ondersteunen? Nou, er wordt natuurlijk met, van de andere kant uh, zal er, uh, getwitterd worden. De, de site wordt compleet up to date gehouden met alle sprekers. En uh, de Facebookpagina wordt natuurlijk up to date gehouden. Dus iedereen die uh, alles van de manifestatie af wil uh, weten... Wij verwijzen ik graag door naar onze, onze Facebook ja. of uh, kenniscrisis.nl. Waar streeft u nou? Hoeveel mensen uh, zouden er mee moeten doen? Uh, met uh, digitaal protest. Of ja. Uh, gewoon met, ja, met digitaal maar... Nou, nou, in ieder geval, uh, we hopen natuurlijk zo, zo mogelijk, maar als u bedenkt dat er dinsdagochtend de site als online is gegaan en dat er nu vrijdagochtend drie dagen later al uh, meer dan uh, 8000 mensen zich al hebben aangemeld, merk je dus wel dat het heel erg bij studenten. Zijn dat allemaal studenten die meer dan uh, 8000? Ja, grotendeels wel, want social media heeft natuurlijk wel grotendeels het bereik uh, wat studenten hebben. Heel veel studenten gebruiken social media en uh, het past heel erg bij de generatie. Misschien zijn het ook een hele groep scholieren die natuurlijk ook opgeroepen zijn om uh, mee te protesteren. Dus maar hoe meer, hoe beter. Hoe meer mensen laten weten dat ze tegen deze regeling zijn, hoe sterker geluid wij vandaag kunnen uh, neerzetten. Goed. Jeroen Thijs, lid van het Kennis Bestuur, organisator van de demonstratie. Hartelijk dank voor de toelichting. Dank u wel. Goedemorgen. Tot ziens.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 Den Haag alert op verstoring van studentendemonstratie... en Brabander in verband gebracht met moord op Britse vrouw. Het is half acht. Goedemorgen. Ik ben Jan van der Putten. Er zijn aanwijzingen dat radicalen de studentenprotesten van vandaag in Den Haag willen verstoren. Er is nog weinig bekend over wie die radicalen zijn en hoe ze zich willen mengen onder de studenten. Maar politie, het OM en burgemeester van Aartsen zien genoeg reden om maatregelen te nemen om confrontaties te voorkomen. De Landelijke Studentenvakbond is geschrokken van de waarschuwing. Zeker als je al uh, nou, twee maanden bezig bent, gisteren voor het laatst het 40 pagina uh, het programma hebt doorgenomen...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 De overgangsregering in Tunesië neemt met één concrete maatregel in het land. Zo worden verboden politieke partijen weer toegestaan. En ook heeft de regering beloofd om de politieke gevangenen vrij te laten en scholen en universiteiten weer te openen. Gisteren waren er nog wel demonstraties in verschillende steden. De eis van de betogers aan de nieuwe regering is om alle banden met de gevluchte president Ben Ali te verbreken. Een Nederlandse man wordt in verband gebracht met de moord op een Britse vrouw vorige maand in Bristol. De Brabander is de buurman van het slachtoffer Johanna Yates en hij werkt voor een architectenbureau, melden Britse media. Zijn appartement is doorzocht door de politie en dat vertelt deze verslaggever van de BBC. We saw police officers searching the flat next door to Joe's flat in the same block in the same Victorian building. It is registered to Vincent, who's from Holland. De politie heeft een man gearresteerd, maar wil nog niet kwijt of het om die Brabander gaat. Het slachtoffer werd op eerste kerstdag langs de kant van de weg bij Bristol dood aangetroffen. Audi A6, Volkswagen Touran en de BMW 5-serie... dat zijn gewilde auto's bij autodieven. Bijna 12.000 auto's zijn het afgelopen jaar gestolen. En dat is meer dan in de tien jaar ervoor. De stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit... meldt dat er juist veel nieuwe auto's worden gestolen... ondanks de betere beveiligingsmethodes. Dat de criminelen erachter zijn gekomen hoe ze met, met elektronische middelen het, het motormanagementsysteem kunnen bewerken. En daarmee de startonderbreker kunnen uitschakelen en de auto meenemen. En ook zijn de sleutels van nieuwe auto's makkelijk na te maken. Baby Doc is nog steeds in Haiti. De oude dictator dook vorige week opeens weer op in Haiti en hij kan ook niet meer weg. Zijn ticket terug naar Parijs waar hij in ballingschap verbleef is verlopen. En daarbovenop komt dat Duvalier een vliegverbod heeft gekregen van de rechter. De Advocaat van Baby Doc meldt dat hij ook niet van plan is het land te verlaten en dat hij kan gaan en staan waar hij wil. This is his country. We don't have any restraining order. So that's what I can tell you. We don't have any restraining order. Er loopt een aanklacht tegen Duvalier wegens corruptie tijdens zijn schrikbewind. En daarnaast hebben vier Haitianen een beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. En rokers zullen vanaf 1 maart weer wat dieper in de buidel moeten tasten. Het bedrijf Philip Morris met merken als Marlboro en Chesterfield... verhoogt de prijs van een pakje sigaretten met 40 tot 50 cent. Een pakje Marlboro gaat 5,20 euro kosten. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is vanochtend lokaal glad door bevriezing van natte wegdelen... Bovendien is er op veel plaatsen nevel of mist. Plaatselijk komt zelfs dichte mist voor met zicht minder dan 200 meter. In het noorden neemt vanochtend op nadering van de storing de bewolking toe... en daar gaat het licht regenen. Daarbij is ook kans op ijzel. Vanmiddag valt er ook in het midden en zuiden van het land wat motregen. Het is overwegend bewolkt, maar af en toe is er ook ruimte voor wat zon. De middagtemperatuur ligt tussen een graad of 3 in Groningen... en 5 à 6 graden in het westelijk kustgebied en daarbij zat een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond en vannacht is er opnieuw veel bewolking, valt er zo nu en dan wat motregen, koelt dan af naar een graad of drie aan zee, en in het binnenland vriest het lokaal nog licht. In het weekend blijft de bewolking ons weerbeeld bepalen, ruimte voor de zon is er nauwelijks, en af en toe valt er een spat regen ANWB Verkeersinformatie, u hoort het ook al bij dat weer. Met een uitzondering van het zuidoosten komt eigenlijk in het hele land plaatselijk dichte mist voor. Bovendien is het in die mistgebieden hier en daardoor aanvriezing nog glad. Uh, er was een aanreding met drie auto's op de A15-Europoort richting Rotterdam. Heel even waren daar twee rijschokken dicht. Alles is weer vrij, tussen Spijkenis en Knopend Benelux wel 6 kilometer. Ook een aanreding op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Huizen en Knopend Emelens staat 3 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht.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 Radio reclame. Je hoort dat het werkt. Ga naar het radioadviesbureau voor alle voordelen van radio reclame. Kijk op rab.fm. Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, NOS.nl of via Twitter. Onze account is NOS Radio 1. We gaan naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. 1, goedemorgen. En we gaan het hebben over Schaken. Het Tata ja. Stiel Schaaktoernooi loopt uh, tot het einde van de maand. Alle wereldtoppers bij elkaar. We hebben het er al een paar keer over gehad. Nederlanders uh, zijn goed van start gegaan. Hoe is het ze vergaan? Ja, langzamerhand begint alles zich toch een beetje te normaliseren. En bij Schaken zie je dan toch dat redelijk de wereldranglijst, ook de ranglijst van een toernooi gaat worden. En dat betekent dat de Nederlanders, twee van de drie althans, Smeets en Lamy, die verloren gisteren eh, toch wel een beetje ongelukkig zoals dat heet. Maar goed, ze verloren wel. Eh, hebben twee uit vijf. Dat is een beetje hun score ook. Dus eh, ze zijn toch wel ietsjes eh, terrein aan het prijsgeven geven. Eh, Smeets verloor van Anand, dat is de wereldkampioen. Die leidt ook met vier uit vijf. Nakamura, drieënhalf uit vijf. En dan, eh, ja, dat wonderkind waar we het al eerder over hadden, Anish Giri. Mm -hmm. eh, maar ja, daar kijkt iedereen nu elke partij naar van, en als hij niet wint... is het bijna een teleurstelling. Er is een soort giri-media, stond er al ergens... in een van de kranten. Maar goed, die doet het heel goed. Hoor. Die heeft vier keer remise gespeeld... Uh, van de, de hoogste speler van de Wereld-Karlsen... waar we het van de week over hadden gewonnen. Staat gedeeld derde, en dat is eigenlijk... Uh, gezien zijn rating, leeftijd, een, een prachtige prestatie. Dus die lokt uh, de Nederlandse toeschouwers... wel, uh, wel naar uh, Wijk aan Zee toe. Uh, toen toernooi, oh, ja, het is pas vijf ronden. Het zijn er veertien in het totaal. Je zei het al tot aan het eind van de maand. Maar je zal zien dat uh, Anand en ook Carlsen, de hoogste plaats van de wereld die gisteren won, die komen langzaam. Want dat soort spelers uh, gaan wel naar boven komen. En de grote vraag is inderdaad of Giri over zo'n heel toernooi op deze leeftijd stand kan houden. Maar ja, dat kunnen wij rustig vervolgen. Want schakers spelen één partij per dag. Maar dat is vermoeiend genoeg hoor. Tom, hebben wij ook nog een Giri uh, op het ijs voor het WK Sprint in Heerenveen? Ja, nou ja, ja uh, het WK Sprint in Heerenveen. Inderdaad, dit weekend 2 keer 500 2 keer 1000 meter. Het is toch altijd wel een heel uh, spectaculair onderwerp. Onderdeel. Stefan Groothuis, om maar bij de mannen te beginnen... met overmachtkampioen van Nederland... is toch wel een hele serieuze titelkandidaat. Nou is het altijd zo bij die toernooien... maar dat geldt niet alleen voor Groothuis... dat met name die 500 meters zenuwslopende twee keer ritten zijn. Want een kleine fout, een kleine misslag... een kleine iets op de kruising... dat kan je twee drie tienden en dat kan voldoende zijn voor zo'n heel weekend. Dus het is ook altijd een heel zenuwspel. Maar Groothuis is langzamerhand wel ervarener geworden. is zeker een van de favorieten. Kuyuk Lee is een grote favoriet. Johnny Davis, de geweldenaar, doet mee met op de 1000 meter met name. Als hij het op de 500 kan beperken, heeft hij ook nog kans. Het doen ook enkele Aziaten niet mee, omdat later deze maand de Aziatische spelers zijn. Maar Groothuis is een troef. En dan zeggen ze altijd netjes voor het podium. Maar ik vind hem ook wel een troef voor misschien gewoon wereldkampioensprint te worden. Nou, dat wachten wij. Of dat kan een mooi toernooi worden, Tom. Ja, en bij de vrouwen, uh, Margot Boer. Doordat hij zo constant is op beide afstanden, mag daar zeker ook hopen op een hoge klassering. En Gerritsen is terug van een blessure, mag dat ook. Maar daar hebben we ook Nesbit, Richardson, de Duitse. En de Koreaanse doet niet mee, de wereldkampioenen. Dus dat opent ook wat meer perspectieven. Maar het kan, uh, ja, het kan een heel mooi weekend worden in Heerenveen. Maar het is ook snel mis op de sprint als je er even niet bij bent. Dus het wordt een spannend weekendje. We spreken het na op maandag. Tom, dankjewel. Joei. Tot dan. Dan naar China. De opmars van het land als belangrijke speler op het wereldtoneel lijkt uh, niet te starten. De Chinese president Hu Jintao sluit vandaag zijn vierdaagse staatsbezoek af in de Verenigde Staten... waar hij met alle egaars is ontvangen. De Chinese economie groeide afgelopen jaar met meer dan 10 procent. En de minst, meest winstgevende bank ter wereld, het Chinese ICBC, opent de ene na de andere vestiging. En sinds gisteren, u hoorde dat eerder in het Radio 1-journaal, in Nederland, in Amsterdam. We like to propose a toast on the opening of the ICBC Amsterdam brands. Cheers. Cheers. Rode lopers, mannen stak in het pak, vrouwen op chic. Er heerst een licht opgewonden sfeer. Zo op het eerste gevoel voelt het een beetje als een kruising tussen de Oscar-uitreiking en de intocht van Sinterklaas. Deze opening van een hele saaie bank hier in het Van Gogh Museum. Maar dit is niet zomaar een bank, dit is de. Industrial and Commercial Bank of China, de grootste bank ter wereld... met een totaal uh, aan bezittingen van 1.500 miljard euro. Uh, ze hebben een klantenbestand van 7 miljoen klanten uh, en 18.000 kantoren ter wereld. Dat is genoeg reden voor deze nou paar honderd uh, gasten uh, om de opening van de bank bij te wonen. En daarnaast is China natuurlijk hot. Uh, China is hot als land om in te investeren, maar ook als land dat hier komt te investeren... Uiteraard is dat, gaat dat niet allemaal zonder problemen, want uh, China's investeringen in Europa zijn omstreden. En China als land om te investeren heeft ook zo zijn problemen, onder andere de steeds hoger oplopende inflatie. Maar daarover wordt vanavond hier niet gepraat bij de opening van deze ICBC, de ICBC, in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Ja. Tijdens die opening werd er dus niet over gesproken, maar wij praten wel door over de inflatie die voor problemen zorgt in China. Dat doen we met een econoom aan de Vrije Universiteit, Jacob Jordaan. Goedemorgen. Meneer Jordaan, ja, u bent er, ik hoor u. Een inflatie van 3,3% over 2010, 5,1% als je naar het laatste kwartaal kijkt. Wat betekent dat voor de Chinezen? Uh, ja, voor de Chinezen betekent het heel simpel... dat het uh, consumeren van goederen steeds moeilijker wordt... omdat de prijzen uh, gigantisch stijgen. En die 3,3 procent, dat is een officieel, uh, uh, officieel cijfer. Maar er zijn aanwijzingen dat de echte inflatie uh, rond de 4,5-5 procent uh, zit. En wat kan dat uiteindelijk voor gevolgen hebben? Uh, ja... De economie loopt een beetje spaak. Hè? Als, als het steeds moeilijker wordt om, om voedsel te kopen, uh, huizen te kopen... Dan, uh, dan, dan loopt de economie vast. Want dan wordt er niets meer verkocht en dan zitten de producenten met een probleem. En dat uh, vertaalt zich uiteindelijk weer natuurlijk in de salarissen en dus in het koopgedrag. Nou, op dit moment zie je dus dat, dat de salarissen in China sterk aan het stijgen zijn. Omdat dus de mensen hun salarisniveau willen hebben gelijk aan de prijsstijgingen. Uh, afgelopen maand in Beijing is het minimumloon uh, met 20% gestegen. Om zo proberen te zorgen dat de werknemers toch uh, op het normaal consumptiepatroon kunnen blijven. Is dat een gevaar voor het Chinese succesverhaal? Want uh, ja, hun grote kracht was toch de goedkope arbeidskrachten? Ja, um, kijk het is natuurlijk niet, niet zo verwonderlijk. De Chinese economie is de afgelopen 15 jaar uh, gigantisch gegroeid. Dus enige mate van overhitting is, is, is wel logisch. Alleen in, in dit geval is het iets anders. Omdat uh, de belangrijkste oorzaak van de inflatiestijging is de sterke stijging van de voedselprijzen. Afgelopen jaar zijn de voedselprijzen met zo'n 12% gestegen. En dat is dus een soort uh, ja, korte termijn probleem waar de Chinese overheid uh, echt iets aan moet doen. Maar wat kan de regering doen? Uh, de Chinese overheid heeft een aantal uh, voedselreserves. En ze zijn ook nu bezig om die op de markt te brengen. Uh -huh. Om toch zo te proberen dat het aanbod van voedsel stijgt. Zodat de, de prijzen niet zoveel hoeven stijgen. En tegelijkertijd zijn ze ook bezig om de, de rente te verhogen. Zodat Chinese consumenten minder makkelijk kunnen lenen. Zodat de, de druk van de vraag op de markt uh, een beetje afneemt. Voedsel, maar dat, dat zijn korte, korte termijn oplossingen. Ja. Voedselprijzen dus sterk omhoog, maar ook de huizenprijzen... daar hebben we al wel vaker aandacht ja. aan besteed. Die huizen zijn veel duurder geworden, er wordt veel meer gespeculeerd. Dat begint te lijken op wat er in de Verenigde Staten... en bijvoorbeeld ook in Ierland is gebeurd. Gaan ze daar ook op zo'n vastgoedbubbel zitten? Nou ja, kijk, als je kunt kiezen tussen je geld op de bank zetten of je geld investeren in onroerend goed. Met een hoge inflatie uh, verlies je geld als je het op de bank zet. Dus heel veel mensen gaan investeren in onroerend goed, omdat dat een veilige optie is. Maar ja, dan krijg je dus het uh, probleem van speculatie, dat uh, iedereen dat gaat doen. Dus het, het gevaar bestaat dat je inderdaad uh, zo'n situatie gaat creëren. Meneer Jordaan, kunt u een scenario, durft u een scenario te ontwikkelen voor, uh, voor China? Hoe ziet het eruit over um, uh, 10 jaar? Nou, ik, ik denk dat, dat binnen nu en, en vijf jaar dat de Chinese overheid toch uh, gaat proberen om de Chinese munt op te waarderen. Omdat op lange termijn met het handelsoverschot is het gewoon niet, niet haalbaar om, om die Chinese munt zo laag te houden. Als dat gebeurt, dan krijg je dus een, een daling van export en een stijging van import. Dus dan wordt het voor de Chinese consument wat makkelijker om, om goederen te kopen. Dus op, op lange termijn, denk ik toch dat je een correctie ziet in de, in de valutamarkt: dat de Chinese munt toch uh, opgewaardeerd gaat worden. Ja. En uh, hoe zit het met hun expansiedrift? Want nu hebben ze dus ook een filiaal in Nederland. Hè. Ze breiden uh, die Chinese bank breidt uit in Europa. Uh, hoe belangrijk is bijvoorbeeld Europa voor ze? Um, Momenteel is Europa nog niet zo belangrijk. Als je kijkt naar de handelstromen tussen China en andere landen... is het voornamelijk Zuidoost-Azië, Amerika en Latijns-Amerika. Dus ik, ik, ik denk dat, dat investeringen vanuit China in Europa... meer uh, strategische investeringen zijn... dat ze op langere termijn uh, een sterkere positie willen ontwikkelen in Europa. Ja. Maar momenteel is het voornamelijk uh, Zuidoost-Azië en Amerika. Ja, en daarom was dat staatsbezoek natuurlijk aan Obama ook zo belangrijk, hè? Ja. Ja. ja, en wat ook interessant was dat uh, de, de, de Chinese premier zei tegen Obama... toen het over mensenrechten ging... dat in China uh, de bestrijding van armoede wordt gezien... als een verbetering van de mensenrechten. Dus het feit dat die voedselprijzen zo sterk gestegen zijn... geeft dus aan dat in China dat wordt gezien als een heel belangrijk punt... omdat ze daar toch uh, bezorgd zijn over het lage inkomensniveau... Van, de, van een groot deel van de bevolking. Ja, ook die problemen krijgen ze nu daarmee te maken. Uh, hartelijk dank. Meneer Jordaan, over okay. uw uitleg okay. over de Chinese economie. Jacob Jordaan, hoorde u economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam? Hij is jarig, maar uh, hij zal waarschijnlijk niet zo heel veel applaus krijgen vandaag. Hij gaat wel. Staatssecretaris van Onderwijs Holbe Zelstra naar de studentendemonstratie. Wij spreken hem zo dadelijk. Eerst nou Jolanda van der Velden. Jolanda, nog steeds zo rustig op de weg ja, neem ik Ja, heel rustig. Twee files op de A15 Europort Rotterdam. De nasleep van een aanrijding bij Hoogvliet nog drie kilometer. Alles is daar vrij. En op de A27 Almere Utrecht bij Eemles ook twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Objectief of onafhankelijk is het Servisch radiostation B92 nooit geweest. Wel dapper. In de jaren 90 fungeerden verreweg de meeste Servische media... als doorgeefluik voor de propaganda van president Milošević. Medewerkers van B92 berichten juist over de donkere kanten van zijn bewind... en daarmee liepen ze grote risico's. Nu hangt het voortbestaan van het station aan een zijde draadje. Deze week worden er tientallen mensen ontslagen. Radio B292. Mreza, Mreza. Servië.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 tegen een fors salaris nog even kunnen blijven. Niemand weet hoe lang. Hoe dan ook aan het instituut B92 is een eind gekomen. B92, het onafhankelijk service radiostation. Voortbestaan hangt aan een zijde draadje. Hoorde u van onze correspondent David-Jan Godfraal vanuit mm. Belgrado. Belgado. Nou hebben wij al veel gepraat het NOS radio over. En ja. media Ik wil nog even wat zeggen. Dat ga ik nu even doen, want we wilden nog even praten met Halber Zelstra, staatssecretaris van onderwijs. wilde natuurlijk ook inhoudelijk over de protesten van de studenten hebben, vanwege de bezuiniging op het onderwijs. Maar we krijgen meneer Zelstra nu niet te pakken. Dan nou weten we dat hij jarig is. Dus misschien zit hij aan de taart. Ik weet het niet. Meneer Zelstra, u zou ons bellen, doe dat even. Dank u wel. Opleggen, ja, Belangrijke dag is aangebroken. Vandaag laten we zien dat we niet blijven slikken. Genoeg is genoeg. En zelfs alvast een fijne verjaardag... dat het maar een drukke verjaardag mag worden. Op Twitter veel berichten van studenten... die vanmiddag op het Malieveld gaan protesteren... tegen de bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs. politie Haaglanden houdt vandaag op Twitter bij... hoe het protest verloopt. In de laatste tweet die de politie heeft gestuurd... lezen we dat ze een grote druk te verwachten op de stations. En er zijn dus ook dreigingen van orde... Storingen, daarover hoort u straks meer na acht uur. In het Radio 1 Journaal bellen we met de burgemeester van Den Haag van Aert. Oud-minister van Onderwijs, Jo Ritsen laat vandaag ook van zich horen op het Malieveld. In Trouw laat hij weten dat hij zich altijd verre wil houden van kritiek op het kabinet. Maar ook voor Ritsen is de grens nu wel overschreden. In datzelfde interview met Trouw laat Ritse wezig weten druk bezig te zijn... met nieuwe progressieve bewegingen in het Europees Parlement... Daarin moeten partijen als P van de A, D66, de Duitse Groenen en SPD en ook nog het Engelse Labour gaan samenwerken. In een interview aan Trouw vertelt de oud-minister dat het doel is... om in 2014 met één programma aan de Europese verkiezingen mee te doen. Ook in de Nederlandse kranten veel aandacht voor Vincent T. Die 32-jarige Nederlandse architect die ervan wordt verdacht... de 25-jarige Johanna Yates om het leven te hebben gebracht. Nou, dat komt ook veel terug in de Britse media. Gisteren is hij aangehouden. In alle Britse kranten en media is een foto van verdachte te zien. Voorzien van naam en toenaam. Volgens Sky News was deze Vincent T. de buurman van Yates...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 De Afghaanse president Karzai is in Rusland aangekomen. Daarover bericht Al Jazeera. Karzai gaat met de Russen praten over militaire hulp. Het zou gaan om de grootste Russische betrokkenheid in Afghanistan... sinds het eind van de Sovjet-invasie van meer dan 30 jaar geleden. Bijzonder dus, dat is Jazeera op zijn website. Volgens Al Jazeera zouden er al 20.000 Kalasnikovs aan Afghanistan zijn gedoneerd. Volgens Karzai's veiligheidsadviseur is de samenwerking bedoeld... om Afghanistan klaar te maken voor de tijd... Na de de terugtrekking van de Amerikanen. Het kabinet Rutte is vandaag precies 100 jaar bezig. De Telegraaf vroeg de zes grootste partijen om een rapportcijfer te geven. De ministerploeg krijgt na 100 dagen een... Zeven min. In schooltermen een ruime voldoende. Volgens de Telegraaf zelfs een goede start voor het kabinet Rutte. Minister Ivo Opstelten heeft tot nu toe de meeste indruk... op zijn collega's gemaakt. Hij krijgt een 7,5. Gert Leers zal nog wat meer zijn best moeten gaan doen. Hij scoort het laagst met een 6,1. En mocht u in bezit zijn van een dobbelsteen en pionnen... laat u die toevallig in de zak heeft... slaat u dan vanochtend nog even de metro over... met het 100 dagen Rutte-ganzenbordspel... Kunt u een aantal malen dobbelen en dan kunt, bent u volledig op de hoogte van de blunders, de behaalde doelen en de nog te behalen doelen van dit kabinet Rutte. Nou, dan lezen wij nog even op de site van The Voice of Holland, uh, het talentenprogramma waar vanavond de finale bij plaatsvindt, um, dat er een bijzondere uitgave is van de Telegraaf vanochtend en die is geheel gewijd ja. aan de sterren. Ik heb hem hier, ja zeker. Vier pagina's, twee in kleur en twee in zwart-wit. Zo. Dat valt me dan wel weer op. Hm. Aan de finale van de Voice of Holland wordt uitgebreid aandacht besteed. Dat is wel duidelijk. De Telegraaf en ook het AD um, schrijven erover. Ben, Kim, Leonie en Pearl. Het AD kopt dat uh, de krant exclusief gesproken heeft met de grote man achter de show. John de Mol. Hé, hey, die zat volgens mij gisteren ook bij Paul Witteman. Ja. Dat was niet helemaal gelukt, dat exclusieve dus. Maar ben... in ieder geval wel uh, in het aardig. Ben en Kim zijn in kleur. En Leonie en hoe heet die andere? Pearl zijn in zwart-wit. Je kijkt nooit, hè? Ik ken ze niet. Erg is dat. Geeft helemaal niks. Zo dadelijk na het journaal van 8 uur gaan wij praten met de burgemeester van Den Haag. Want wij willen wel eens weten hoe het zit met die dreiging. Er zouden radicalen de protesten willen verstoren en de confrontatie willen opzoeken. Dat gaat over de studentenprotesten in Den Haag van vanochtend. We willen natuurlijk van Aardse van weten wie dat zijn. Op Radio 1. De klok gaat naar 1.14. Het hele weekend, de 2K sprint in Herenveen. De klok gaat naar 1.15. Luister NOS langs de lijn. Voort 1656. 16, Morgen en zondag vanaf kwart over 1. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Daarom biedt Das ook in kas voor ondernemers. Kijk op das.nl/antwoord. slash Das, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Dit is radio